In de eredivisie heeft NEC vanmiddag de uitwedstrijd tegen Vitesse met 1-0 gewonnen. Het was voor het eerst in meer dan 30 jaar dat de Nijmeegse club in Arnhem won. doelpunt werd in de 75e minuut gemaakt door George. Dan het weer, buien, soms ook wat zon, staat een stevige westenwind. Aan zee waait het hart tot stormachtig, mogelijk met zware windstoten. Morgen opnieuw buien met kans op onweer en hagel. Het wordt dan 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A15 tussen Gorkem en Nijmegen en op de A16 tussen Rotterdam en de Belgische grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 VC zondag in Canada, bij het bijen, tot aan 5 uur vanmiddag op Sirius FM voor de Hummer House bands en Country Roads. Ja en daarom draai ik nou altijd van CD hè, alweer ja. Nee. Nee. ja nee. <laughs> Goed wat belt in een keer hè, de computer. Ja, kan, kan gebeuren, kan gebeuren. Uh, het uh,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 En dan gaan we nog even kijken naar de tussenstanden in de eredivisie. AZ tegen Ajax. Jawel. 1 tegen 1. FC Groningen tegen Heerlijkheid. Komt, Heerlijk komt Almelo, 2 tegen 1. Albert-Jan, ja. gefeliciteerd hoor. Dank je, ik wist het wel. Ik wist het wel. V -v -v tegen Feyenoord. Uh, tot slot de wedstrijd die even eveneens om half drie is begonnen. Tussenstand daar 2 tegen 1.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 It's holding you down. Close your eyes, you might see something beautiful. Cause it's not.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 Bad She said you like it, man.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 Niet. Tot zover, hè? Nou, afwachten, dus hè. laten we hopen dat, uh, dat we Guido gauw in de Formule 1 zien. Nou, Vind ik, ik, wel ik, ho ik hoop het voor hem eigenlijk niet. Het hrt, dan moet hij zo vergeten nee, dat, dat is waar. Dat is waar. Maar ja. een Nederlander in de Formule 1 maakt ja. het voor ons weer extra spannend, toch? Dat is waar. vaders, maar een iets minder uh, bekend plaatje was, maar wel enorm leuk. Daar is dan En daarmee is het kwart voor vijf geweest. En dat betekent het gedicht van de dag. Albert Jan. Communication can sometimes be very hard.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 En dat was hem. Het gedicht van de dag bij CFM. Zondag in Kennemerland. Speciaal voor de zangeres. En van de zangeres moeten we eigenlijk zeggen Rodesh. Rodesh. Rodesh. Uit Zandvoort. Hè? Uit Zandvoort. Gisteren hebben we de cd-presentatie van haar gehad. Bij Zandvoort op zaterdag. En de cd is inmiddels verkrijgbaar. Dus ga gewoon eventjes surfen op internet. Naar www.voiceofrodes.com www.voiceofrodes.com En Rhodes schrijf je als volgt. R-H-O-D-E-S En ontdek alles van deze zangeres. Als uh, voorkast in uh, Happy Days. Oma en zijn even lekker een plaatje aan het uitzoeken. Dus uh, ik praat de tijd wel even te ja, oh, ik Vind het wel goed, zo. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Het zit we er weer, weer op, Bijna, hè? Het zit er weer op, zwart. Ja, jongen, jongen. Tjoe. Goed. Uh, nog twee platen, hè? Ja, dat was het dan weer voor de zondagmiddag. Drie uur live vanaf zondagmiddag. het gasthuisplein. Met voetbal en al het uh, andere laatste nieuws. Juist. En volgende week dan mogen de heren het weer doen. Mogen ja. de heren het weer zelf doen. Oké, okay, en zijn wij, wij zijn weer op zaterdag, hè? Op zaterdag tussen twee en vijf uur. Goed. Goed. Luisteraars, tot de volgende keer. Tot, uh, ja, tot volgende week, hè? En uh, tot volgende week uh, Oké, okay. dankjewel Albert-Jan. Oké. Okay. like a fool. Ooh. In Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte.